De democraten vinden dat dat pas daarna moet gebeuren. Een nieuwe methode om longkankeroperaties te doen met behulp van een virtual reality-bril blijkt erg succesvol. Chirurgen in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam zijn enthousiast omdat ze veel gerichter kunnen opereren. Met de VR-bril kunnen ze als het ware door de long heen wandelen en precies zien waar de tumor zit. Zo kunnen ze veel beter alleen ziek weefsel isoleren en verwijderen. Een kleine twintig patiënten zijn met de nieuwe techniek behandeld. Het weer vrij zonnig. In het noordoosten en zuidwesten ook wat sluierbewolking. Blijft vrijwel overal droog. Vanmiddag 20 tot 27 graden. Vannacht helder koelt het af naar 5 tot 10 graden. En morgen weer veel zon. En opnieuw 20 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files...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 we werden wekenlang verwend, maar aangaan alles continent. Nu zit ik met mijn dia's in de regen hier. Tis weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zo af in mei. Ha, ah, je dacht dat er geen eind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 Voor je tweede scherm is overal weer lang voorbij. Goedemorgen, we zijn weer terug in de lucht met Goedemorgen Zandvoort. Uh, de zomer is weer voorbij, wordt er gezongen, maar het is nog steeds prachtig weer. En volgens mij is het enige wat op dit moment een einde kan maken aan de zomer corona. Maar dat maakt nog wel meer dingen een einde en daar gaan we het later over hebben. Welkom bij Goedemorgen Zandwoord. De techniek wordt vandaag verzorgd door Jelma Koper. De muziek, zoals ze altijd, door Koor Draaier. De redactie was in handen van Gert van Kuik. En de presentatie door mijzelf, Roy Dongen. Waar gaan we het in de eerste uur over hebben? We gaan praten met Astrid van der Veld van GBZ over... Het nieuwe politieke seizoen in Zandvoort, wat al is aangebroken. Bart Schuitenmaker uh, uit de Haltestraat van Zin en wellicht een paar andere ondernemers... komt vertellen over een gast die hij wil uitnodigen voor de Winterpride. Duco Boukes, uh, coördinator van de fietsheidtest... komt vertellen over de sportactiviteit voor 55-plussers. Nou, maak ik mij zorgen of ik daar zelf ook wat aan moet gaan doen, want ik ben ook 55. Martin de Boer, uh, marketingmanager van Corendon, komt uitleggen waarom uh, Corendon de haven van Zandvoort heeft gekocht. In de tweede uur hebben we ook allerlei spannende onderwerpen... maar daar komen we wat later op terug. Aan de telefoon hebben we als het goed is nu Astrid van der Veld. Ja, dat is helemaal goed hoor. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Fijn dat je er bent. Ja. Nou ja, ik ben hier niet, hè? Nou, uh, u mag ook de volgende keer in de studio komen. De studiotafel is net lang genoeg om aan de andere kant te komen zitten. Oh, kijk. Nou, dat is toch wel gezellig. Ik vind ik zelf ook. Ja. Uh, en uh, alleen hebben we geen koffie. Dat is wel weer het enige nadeel. Maar dan moeten we ja. weer terug naar Hoogland, maar daar zijn we nog niet helemaal klaar voor. Oh, Oké, okay. nou ja. Maar dat vertel, het, het nieuwe politieke ja. seizoen voor GBZ. Wat staat allemaal op, uh, op de planning? Op de planning bij GPZ. Nou ja, ja. kijk, wij gaan gewoon natuurlijk helemaal volgen wat, wat het college ons gaat voorstellen. Uh, ik bedoel ik niet dat we onmiddellijk ja zeggen, maar ja, wat, wat, wat gaat er allemaal gebeuren? Er staat heel veel op de stapel nog. Ja, en dan hoef zijn... je eigenlijk alleen maar te kijken naar uh, nou ja, de, de planning. En ja, dat maar, gaat er allemaal gebeuren. Maar zijn er dingen waarvan GPZ nu al zegt van nou, uh, daar hebben we nog wel heel wat <coughs> kritische aantekeningen bij? Of uh, uh, zeg even, nou, het is is lastig of... als je de stukken nog niet kent, hè? Oh, je, hebt nog, je hebt nog geen stukken. Dus dat, dat wordt lastig. Oh, oké. Okay. Maar goed, wat nu, nu heel erg speelt is natuurlijk toch wel het parkeerbeleid. Dat uh, veranderd moet worden. Uh, uh, dat is, uh, ik is dat uh, uh, wel uh, al het geval, ja. Ja, ja. Nou ja, goed. Uh, zoals de meeste mensen weten, strijd ik daar al voor vanaf dat ik in de politiek zit. Om naar een eenduidig systeem te komen waar iedereen wat van snapt. ja. En uh, ja, dat tekentje met dat handje en dat muntje erin... dat lijkt mij duidelijk. Dat, dat snapt een Arabier bij wijze van spreken nog. En dat bewoners parkeren, dat snapt niemand. Dat snappen Duitsers niet, Fransen niet. Niemand snapt dat. Ja, je bedoelt het bordje, en, snappen ze niet? Nee, die borden niet. Nee, nee. natuurlijk. Ja. Nee, dat, dat, nee, dat is toch logisch dat dat niet begrepen wordt. En dan krijg je inderdaad dat mensen daar per ongeluk hun auto gaan neerzetten. Ja, en dan komt er een bon op. En uh, ja, dat vinden ze niet leuk natuurlijk. Nee, nee, dat, dat is een dure jongen namelijk. vind ik zelf ook nooit leuk. Nee, nee, nee. nee. En uh, door, door betaald parkeren in te, gaan ja, in te gaan stellen... ga je mensen uh, verleiden om naar de grote parkeerterreinen te gaan. Of dat nou de boulevard is, of parkeerterrein De Zuid, of bij het circuit. Ja. Als je het daar goedkoper maakt voor meerdaags bedrijf, uh, verblijf... Ja, dan zullen ze daar gaan staan. Dat is natuurlijk ook inderdaad een, een creatieve en redelijk praktische oplossing. ja. Nee. Nou ja, dat roep ik dus al heel lang. En is het, zou het ook een, een oplossing zijn om... Uh, we hebben natuurlijk in Zandvoort als uh, een van de weinige kustplaatsen... een trein die bijna op het strand stopt. Yes. We hebben nu uitgebreide prons, We hebben een prachtige dienstregeling. Uh, zouden we gewoon niet moeten zeggen van, weet je wat... Uh, mensen die hier komen, moeten gewoon eens naar een andere kant op. Uh, niet alleen maar auto's, maar mensen moeten met openbaar vervoer komen. Oh, dat is ook prima. Kom lekker met het openbaar vervoer. Ja. Prima, hoor. Ja, en je kunt dan ook aanvullend natuurlijk uh, een, een, ja, een soort van belbus laten rijden hè, voor een klein bedrag. Dat, ja. dat je dan een in dienst instelt, dat hoeven wij niet te doen, maar dat zouden bijvoorbeeld de OTA's kunnen doen. Een pendelbus. Ja, ja, het gebeurt nu ook. Hè. Ik, ik woon in een wijk waar heel veel uh, parkeren staan, zoals we dat wel noemen. Ja. En, uh, en ja, goed, ik, ik, de auto's uit de buurt ken je dan redelijk. En, uh, ja, wat ik met zekerheid kan stellen is dat iedere afwijkende kleur, kentekenplaat, dat dat er niet een buurman is van mij. Nee, dat, dat... dat lijkt me logisch. Dat lijkt me ook logisch. We gaan er heel veel van. En dan zie je dus inderdaad ook uh, dat ze daar naartoe gebonjourd worden... en dan wordt er gewacht en dan mogen ze instappen en dan gaan ze naar het hotel. Ja, daar moeten we vanaf. Ja. En wat ja. vind je van de, de oplossing die uh, uh, Correndon dan op dit moment uh, doet? Die, ik, uh, ik zie de bus uh, iedere keer voorbij rijden die... uit hoofddorp. Dat is geweldig. Ja, er waren ook weer mensen die boos waren dat er een extra busdozent heet. Ja. ja, weet je, er hangt een spreuk boven in de raadzaal. Yeah. Achter de burgemeester. En dat komt er eigenlijk op neer. Je kunt niet iedereen tevreden stellen. Er zijn altijd mensen die voor iets zijn, en er zijn altijd mensen die tegen iets zijn. En je moet toch een keer met een oplossing komen. Ja, en... Ja. Het voorstel van de wethouder, is dat een beetje in de richting waar je zegt. nou, dat komt in de buurt? Nou, het, het uitgangspunt is uh, wel helemaal de richting die wij bedoelen. Hè? Het, het maximaal drie uur mogen parkeren in een, in een woonwijk. Uh, anders dan je eigen woonwijk. En, een vergunning die... Uh, nou ja, de eerste vergunning proberen we gratis te houden. En de tweede vergunning kost de ja. Nou ja, als ik dan kijk naar het huidige tarief bij een uh, parkeerapparatuurplaats dan is dat 27,50. Dat is al jaren zo, dus blijkbaar is dat kostendekkend. Ja. Dus dan zit ik aan dat bedrag te denken. Wat een volgende vergunning kost. En ja, nou ja, als er vier mensen in hun huis een auto hebben... dan krijgen ook vier mensen gewoon natuurlijk een, een vergunning. Eigenlijk is het een ontheffing, maar we spreken steeds over vergunning. Ja, nou ja, het maakt niet uit. Een ding waar je ja. waar je, waar je mag parkeren, toch? Ja, zo ja. ja, één. Ja, helemaal. Nou, dat is ook wel een... Het zit in de lijn wat wij, wat wij al die jaren al uh, hebben gezegd. Alleen ja, het plan is natuurlijk heel summeer. Er staat eigenlijk alleen maar dat we dit gaan doen maar de uitvoering. Ja, dat, dat moet allemaal nog komen. Ah, dus... En gelukkig is de apparatuur uh, ja, heel slim tegenwoordig. En dus nu al, als je op de boulevard geld erin gaat gooien... Uh, hoe meer geld je erin gooit, hoe langer je mag staan, dat is natuurlijk logica. Alleen wordt het ook steeds goedkoper. Ja, want het maximale tarief is 13,70 euro per dag. Juist. En we zijn echt wel goedkoop mee hoor, moet ik zeggen. Ja, veel mensen die je ken, die komen uit Amsterdam... en die verblijven zich altijd verbazen hoe goedkoop het is, ja, het is in Amsterdam. Ja, die betalen daar uh, gewoon 4 euro per uur en we staan in Oost ergens. Ik wou dat zeggen, het centrum betaal je ja. 6. Ja, ja. ja, dat klopt. Ja, dat is uh, een heel ander tarief. Wij hebben 2,50 en En ja, het plan is wel om dat naar 3 euro te gaan doen. En dat zal natuurlijk ook op de maximale prijs per dag wat we maken hebben. Maar misschien komt het dan op 15 euro nog ja. steeds schappelijk. Dus je zegt eigenlijk van de dagkaarten uh, uh, buiten de parkeerterreinen die zouden eigenlijk duurder moeten zijn. Uh, nou, wij willen niet dat mensen de hele dag kunnen komen parkeren. Ja, dus die 1375. En inderdaad toch weer de bewoners extra belasten. Ja, dus die 1375 ja, die, die, die, 13, die maakt het voor mensen verleidelijk om te zeggen. Nou, ik zet mijn auto daar neer, 1375 erin, ja. en ik hoef me 24 uur geen zorgen te maken. Ja, ja klopt. Maar oh, ja, en buiten dat, uh, je kunt natuurlijk ook naar een weektarief gaan. Dat je, als je meerdaags parkeert, dat het toch goedkoper wordt. Maar dat doen maar we niet. Dan komen al die mensen hier ja. gratis parkeren. Ja, ja, nou ja, maar dat is gewoon het euvel. Het gratis parkeren moet eruit. Juist. Dus de mensen, ik heb het echt gezien bij mij voor de deur dat mensen elkaar zwarte hersens inslaan. Dat ze denken van, jij hoort hier niet, ga weg hier. Oh, ik hoor mensen van, ik, ik krijg neigingen, gelukkig doen ze het niet, ja. om, uh, om banden weg te steken. Want ze moeten weg hier. Oh jee. ja. ja. Zo onvriendelijk ja. ken ik zandwoord niet, ik hoop dat dat... Uh... Nee, nee, nee, dat ja, ja, gebeurt ja, ja. toch niet. Maar... <laughs> Gelukkig. Ja, weet je, de mensen die, die zijn het gewoon zat. Nou, ik... Uh... En is, kijk, ik heb zelf heb ik een parkeerplek in de garage, dus ik kan mijn auto kwijt. Ja. Alleen het andere autootje is wel af en toe een probleem, maar oké, okay, uh, tot daar aan toe. Maar het gaat er gewoon meer om dat anderen gewoon hun auto's niet kwijt kunnen. Ja. En die gaan dan ergens parkeren waar het niet mag en prompt zitten dan een print op. Ja, ja. dat is niet leuk. Nou, uh, we hebben het alweer over het parkeren gehad. Dat is uh, ja. een, een belangrijk ja. punt. Ik heb straks uh, wethouder Verheij, dus ik zou zeggen blijf luisteren in het tweede uur. Uh, ja. Wie weet komen jullie dicht tot elkaar? Oh, nee. Maar dat, dat komen we zeker. Oh. Ja hoor. Nee, ze heeft al toezeggingen gedaan die helemaal in de lijn zitten van wat wij willen. Nou, dat klinkt als een, uh, een mooi begin van het nieuwe seizoen. Dat komt goed. Dat komt goed. Gelukkig. Dankjewel. Ja. Een hele fijne zaterdag. Ga nog even genieten van ja. de zon. Ja, gaan we doen. Jij ook, hè? Dankjewel. No, At you by the ocean near the stand we got our alcohol Two shots and a beer was just enough to get us drunk Walking down the shore falling asleep to endless evening talks Young and wild and reckless we were trying to change the world But do men reserve thy Do our men reserve a IM reservoir died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 Doom En het was een prachtig nummer. We dansten bijna de studio uit. Uh, Lucas en Steve met letters. Aan de telefoon hebben we als het goed is Bart maken van Zin... over een speciale gast tijdens de Midwinter Pride. Uh, Bart, vertel eens meer. Heb jij iets speciaals in petto? Ja, goedemorgen Roy. Goedemorgen. Uh, meteen, uh, wat fijn dat ik nu jullie de uitzending mag komen... Maar zoals je weet hebben we de afgelopen zomer Pride al ja, binnen de gepaste mogelijkheden actief meegedaan. Maar we zien echt wel hele leuke mogelijkheden voor de winter natuurlijk. En het is bijzonder dat sowieso deze winter 18, 19, 20 december die Winter Pride in Zandvoort gaat plaatsvinden binnen de mogelijkheden die er zijn. Maar uh, wij zijn er enthousiast voor. En uh, nou ja, dat heeft me op het idee gebracht om een uh, zeer bekende Nederlander uit te nodigen... om uh, deel te nemen aan misschien wel de opening van de Pride. En dat is uh, Martien Meiland. Martien Meiland, de man van uh, uh, Chateau Meiland. De man van Chateau Meiland. En uh, <laughs> ja, nou ja, zoals je weet zijn zij bezig met een enorme verhuizing vanuit Frankrijk uh, naar Almelo. En ze uh, dus we komen weer richting Nederland. Maar uh, ja, ten, uh, het is gelukt. Hij uh, komt uh, de 18e achttiende naar Brasserie Zin... Naar en daar zijn we natuurlijk geweldig trots op. Nou, ik zou je gefeliciteerd dat dat uh, uh, gelukt is. Uh, en wat komt uh, Martin allemaal doen? Uh, neemt hij ook wijn mee? Nou, ik heb de wijn al in huis. Uh, we hebben de Melo, uh, we hebben de, de Piedot-Rosé en de, en, de, en de Chardonnay van de, de familie al in huis. Uh, onze winterkaart die we gisteren gepresenteerd hebben, daar staan ook de wijnen al op van, uh, van de familie mijland. We hebben ook een aantal gerechten in onze kaart opgenomen. die geënt zijn op de lievelingsgerechten van, van Martin. En het blijkt dat hij met een knipoog naar de bekende kok Auguste Escoffier. ook van de klassieke keuken houdt. Dus in onze nieuwe kaart, die we gisteren gepresenteerd hebben. staan een aantal van zijn favoriete gerechten. Hij zal de 18e rond 6 uur in Zandvoort zijn. Um, nou, misschien in combinatie met uh, de organisatie van de Winterbride kan hij uh, meedoen aan een soort uh, mini-parade, waarbij hij dan uh, uitstapt uh, uit zijn auto voor die Zin. En um, dan uh, mag hij, uh, ja, uiteraard uh, het gezelschap wat we dan binnen de gepaste mogelijkheden. Hè, want we hebben natuurlijk weer een verscherping uh, inmiddels ja. gekregen, maar goed, binnen de gepaste mogelijkheden zal hij aanwezig zijn en kunnen we een beperkt gezelschap uh, met samen met hem uh, welkom heten. En hij zal dan ook wat socialize en gewoon uh, ja, tussen ons begeven en gewoon gezellig meedoen, zeg maar. Tussen ons, maar de selfies moeten wel op anderhalve meter afstand genomen worden. Ja, ja, ja. Nogmaals, we hebben natuurlijk gisteren weer te maken gehad met een verscherping. Dus wij kunnen ook niet meer dan 50 mensen ontvangen. Maar uh, ja, dat, uh, dat, gaat, dat gaat er gebeuren. Oké, okay, dus uh, de, de tafels worden waarschijnlijk per opbod verkocht straks uh, met, met, met zo'n bekende gast. Ik ben bang met, uh, wat ik net zeg, de mogelijkheden dat het wel uh, toch druk gaat worden, ja. Ja, en um, ja, Astrid zei net al, er hangt een mooie spreuk wel over het gemeentehuis, je kan niet iedereen naar de zin maken. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen in de, in de gay scene die zeggen, ja maar die Martien Meiland, dat is een soort parodie op, uh, op, op homo zijn. De, de, de drie keer overtrokken nicht, uh, wijs van spreken. Ja, ik denk dat iedereen uh, toch uh, elkaar in zijn waarde moet laten. Eén ding vind ik wel uh, bijzonder: als je uh, deze familie uh, een mail stuurt, dan duurt het weliswaar gezien hun drukte uh, enige tijd voordat je antwoord krijgt. Maar het zijn wel mensen die gewoon uh, ontzettend hard werken. Er zit een ondernemerschap in, dan heb ik jou daar. Ja. Uh, nou, dat dringt alleen al respect af. En iedereen is gewoon zichzelf. Hè? Want dat geldt natuurlijk niet alleen voor Martien, maar ook voor die Erika en die, en die dochters. Uh, iedereen is zichzelf. En um, ja, als je ziet uh, hoe, hoe hard deze mensen werken. Uh, ja, en Martien is natuurlijk een bijzondere, bijzondere man. Dat, ja. uh, dat zien we allemaal. Maar ik vind uh, de authenticiteit van... van, van ...van het hele verhaal en hoe die mensen zich bewegen en manifesteren... ...ja, uh, het is natuurlijk uh, gewoon zeer bijzonder. En ja, uh, yeah, ik denk dat het zoals met alles is. Of, of je vindt dat fantastisch, zoals je ziet hoe, hoe hij zich manifesteert... ...of je houdt er niet van, dat kan. Maar ja, uh, yeah, ik denk dat, dat er toch wel uh, uh, iets neergezet wordt door deze familie, wat, wat heel bijzonder is. En uh, ja, gezien zijn populariteit die hij op dit moment uh, ongetwijfeld heeft... vind ik het toch heel bijzonder dat we nou net in dit jaar uh, deze mannen zand voor krijgen. Ja, en jij zegt eigenlijk van ja, het mag er misschien uh, uh, wel wat bovenop liggen... maar dat moet eigenlijk ook niet uitmaken. Er is ruimte voor uh, iedereen. Of je nou in het neer bent, of je op naadhakken wil lopen... of in een pak een stropdas, of uh, uh, uh, als Martijn Meiland. Zou het nou niet een voorbeeld kunnen zijn voor andere mensen om daar tegenaan te kijken en te zeggen van dit is juist iemand die zich op zijn eigen wijze manifesteert. Ja. En um, dan moet je toch inderdaad wat je net zegt iedereen in zijn waarde laten. En um, nou ik uh, nogmaals, ik, uh, ik vind het zelf helemaal fantastisch. Maar iemand die het niet leuk vindt, dat mag ook hè. Dus uh, laat iedereen gewoon lekker doen wat hij zin in heeft. En dat uh, komt dan toevallig bij ons uh, heel goed uit, want wij hebben er wel zin in. <laughs> nou, dat is een mooie zinspeling, uh, om dan door te gaan. Uh, nou, dat klinkt ontzettend leuk en heel erg spannend. Uh, er komt er ook een speciaal menu uh, tijdens de Winterpride. Ik uh, herinner me nog uh, een, een lichtelijk chockerend drankmenu, uh, uh, wat uh, zin bekend maakt op het terras van uh, Swazan Neuf. We gaan juist in tegenstelling tot dat het bijzonder mooi maken. We zit ook tegen de kersttijd aan dan. Dus ik stel me voor om met ontzettend veel lichtjes en lampjes te werken. We gaan het gewoon mooi maken en vooral heel gezellig. En uh, we geven zeker een knipoog met uh, het oog op die mailandwijnen naar de Martiense borrelplank. Er zullen ook een aantal nogmaals van zijn favoriete gerechten zijn. Maar uh, verder uh, hebben we gewoon uh, lekker een uh, ontvangst met, uh, met uh, een, uh, een, uh, een wijntje, een borreltje, een borrelplank. En iemand die daarna wil blijven eten, die serveren we dan uh, een aantal van zijn uh, favoriete gerechten. Het klinkt in ieder geval heel erg goed. En dan zijn die wijnen um, ook lekker. Uh, we zijn natuurlijk wel beroemd, maar uh, zijn ze ook lekker? Ik heb ze nog niet geproefd. De... Nee, dat moet je gauw eens komen doen, Roy. Uh, met name de Melo vind ik van een uh, hele goede kwaliteit. En uh, de Rosé en de Chardonnay uh, zijn instapwijnen. Maar het is zeker uh, prettig geprijsd bij ons. Dus voor iedereen ook uh, toegankelijk. En het is uh, gewoon een lekker glas wijn. En uh, het is een ontzettend leuk etiket wat op, op de fles staat. Want er staat natuurlijk ook het setto op. Dus uh, nou, ze hebben het uh, fantastisch gedaan, vind ik. Nou, dat klinkt als een, uh, een uh, mooie start. Je bent wel een van de eerste ondernemers die al ingestapt is uh, met het idee van de Winter Pride, Of ik denk zelfs de eerste. Ja, ik denk het wel. Ik heb uh, overigens ook de collega's in de Haltestraat uh, waar wij dan nou zitten opgeappendeerd dat de wijn binnen is. Dus iedereen is welkom, uh, uh, al mijn collega's zijn welkom en ook uh, niet iedereen in de halte staat omdat we die, uh, die app hebben. Dus uh, om eens een glas wijn te komen drinken. Maar ik ben, wat ik ben, uh, ben de eerste. Dus uh, dat klopt. Oké. Okay, en ga je... Ik heb bij het, bij het wijnhuis waar ik het gekocht heb uh, ook een speciale prijs kunnen krijgen. Dus dat is dat is helemaal prima. Maar mogen andere ondernemers zich aansluiten bij dit initiatief? Uh... Ja natuurlijk, heel graag zelfs. Kijk, uh, samen sta je sterk. hè? Dus uh, ook nu, vooral in deze lastige tijden die we allemaal hebben, is het juist de bedoeling om te proberen dingen samen te doen. Dus uh, graag. Nou, dat klinkt uh, hartstikke mooi. Heel erg bedankt alvast. Dit wordt uh, ongetwijfeld vervolgd in deze uitzending. Uh, uh, en ik kom uiteraard een glaasje uh, wijn proeven. Uh, en uh, wellicht ook nog eventjes uh, kijken naar Martin, als hij er is. Maar dat, uh, we hebben nou, nog een paar maanden de tijd. Zo is het. We zijn uh, op tijd. En uh, je bent harte welkom, Roy. Dankjewel. Hartstikke bedankt. Dag Bart. Graag gedaan. Fijne dag. We hebben geluisterd naar Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. Dat is een hele mooie, romantische titel. We krijgen helaas geen verbinding uh, om ongetwijfeld technische reden met Dico Baukes, de coördinator van de FitZight-test. Uh, maar ik heb begrepen dat mijn collega Jelmer Koper daar morgen uh, bij is. Maar jij ja, bent nog geen zeker. 55 plus, uh, Jelmer. Nee, zeker niet. Ja, De vlaggevers mochten iets jonger zijn, in uh, oh, ik wel. te horen. Maar nee, morgen is er natuurlijk ook weer net zoals vandaag tussen 2 en 5 een zandvoort op uh, zondag dan. Uh, die sportactiviteit vindt plaats in de ochtend uh, van half elf tot uh, half drie in de middag. En uh, ik ben er dan ochtends bij om enkele dingen op te nemen, interviewtjes. Ook de wethouder Raymond van Haafd is daarbij, dus uh, die wordt onder andere ook gesproken. En dan zijn die uh, stukjes verslag uh, door de uitzending heen van uh, Rob en Albert-Jan uh, te horen morgen. Dat klinkt heel spannend. Ja. Uh, Raymond van Haafde, die gaat natuurlijk ook meedoen aan de die test. Die gaat meedoen ook, ja. ja oh, Oké, okay. dus die komt in het trainingspak. Ik ben heel benieuwd. <laughs> ja, ik ben, ik ben ook heel benieuwd wat ik morgen ga zien. Dus... Uh... En nu je jou toch hier hebben. Uh, jij studeert sinds enige tijd in uh, Utrecht. Zeker, ja. ja, ja. Journalistiek. Sinds, uh, sinds uh, drie weken inderdaad de journalistiek daar, de, het hbo op uh, de Hogeschool Utrecht. Ja, en je begrijpt dat halfstandswoord nu uh, een beetje boos naar jou kijkt. Want het zijn ja, de nou, studenten nou, die zorgen dat wij uh, allemaal eerder dicht moeten met coronamaatregelen. Ja, inderdaad, dat klopt. Uh, dus uh, alle studenten zijn, uh, de, de worden de schuld uh, toegeschreven van dat het nu de tweede golf is begonnen. Dat is officieel gisteren gezegd. Uh, ik denk zelf dat het iets genuanceerder ligt, maar uh, dat er vooral natuurlijk extreme gevallen zijn dat het ook echt misgaat. En dat zijn dan vaak studenten. Uh, je hebt bijvoorbeeld dat, uh, die dat voorbeeld in Leiden gezien, waar 200 mensen tegelijkertijd een onacceptabel uh, feestje natuurlijk, uh, hielden. Maar ik denk echt dat het overgrote deel van de jongeren uh, zich echt wel bewust is van wat de regels zijn. En, uh, Zeker de studenten dagelijks geconfronteerd worden met die regels. Ja, ze komen met het OV, dus een mondkapje op. Of ze hebben alleen uh, online les. En ik denk als je uh, op deze manier... als dat de premier gisteren spreekt, uh, sprak over jongeren... dat dat niet helpt. Uh, toch wel over een algemeen negatieve manier over jongeren... wat uh, vaker wordt gesproken. En uh, ik denk zelf uh, dat als je het vertrouwen wil terugwinnen... Bij, dat, bij die grote groep jongeren die zich echt wel wil uh, houden... aan uh, aan de regels. Als je dat vertrouwen weer wilt terugwinnen, dan uh, is een. Uh, dat heb ik gisteren ook opgeschreven. Een uh, optimistisch perspectief: uh, jongeren bieden een uh, goede oplossing, denk ik. Uh, en uh, ja, uh, en dan krijg je ook die jongeren echt wel mee in het coronabeleid, uh, hoe lang dat dan nog uh, moet voortduren. Is het ook niet een beetje zo dat, uh, je weet, ik gaf zelf ook les, dus uh, dat uh, mijn studenten die zijn wel wat soepeler met de regels, want ze gaan toch wel met elkaar uh, buiten een sigaretje staan roken en dan niet op anderhalve meter. Uh, dat mensen ook zeggen van ja, maar ik, ik, ik word eigenlijk niet ziek en als ik dan maar uit de buurt van uh, ouderen blijf, dan komen ja. die ook niet tot intensive care te liggen. Ja, nou ja, dat is in principe natuurlijk een hele logische gedachte als je zegt van we blijven alleen bij elkaar. Maar ja, als je onderweg gaat, dan blijf je misschien wel bij elkaar... maar dan kom je op plekken waar ook gewoon uh, ieder ander komt. Bijvoorbeeld in de supermarkt. En uh, ja, het is daar gewoon extra belangrijk dat je oplet. Uh, zeker als jongeren, want dan kom je toch eerder met een groep natuurlijk uh, naar binnen. En op het strand bijvoorbeeld ook in Zandvoort. Uh, ik, dinsdag was het lekker weer en ik stapte uit de trein. En dan, toen stonden ze zo groepen mensen vormen. Dat ik er bijna niet uit kon, dus dan moest je er echt zo doorheen. Dat waren niet alleen jongeren overigens, maar uh, ja, het is, het, het is opletten en het, het is ook best lastig. Kijk, voor iedereen zijn de maatregelen lastig, voor de horeca natuurlijk vooral, omdat die gisteren weer aangescherpt zijn. Maar je moet ook denken aan uh, studieverenigingen en dan is dat niet studentenverenigingen. Die mogen, mogen bijna tot niks uh, fysiek organiseren en uh, ja, dat sociaal contact is, uh, dat wordt ook gemist bij de studenten. En ja. dan elk, mo elk momentje dat dat wel mogelijk is uh, met elkaar te zijn... ja, dat kan goed gaan, maar dat kan dus ook uh, fout gaan wat we zien. En heb jij zelf ook een mening over de horeca? Ik bedoel, mensen zeggen van ja, als je de horeca om één uur dicht doet... en de mensen willen nog een broodje drinken... dan gaan ze nou juist in kleinere ruimtes bij elkaar zitten. Ja, en dan heb je natuurlijk ook minder toezicht op... want dan gaan ze gewoon naar hun eigen huis of uh, waar dan ook. Uh, ja, we moeten het nog maar zien en of het uh, goed gehandhaafd kan worden... Dus in ieder geval, we weten in ieder geval dat het virus net zo gevaarlijk is na één uur 's nachts. Dus, uh, maar uh, dat, uh, dat even gezegd. Uh, heb. <laughs> ja, maar daar ben ik helemaal met je eens. Ik zag uh, overigens ook andere maatregelen. Uh, de hekken voor het station zijn weggehaald. We hebben de afgelopen dagen prachtig weer gehad. Ja. En er stonden er 200 mensen bovenaan de trap. Want dat was de enige ingang die nog open ja. was. En dan mocht je er niet in. Maar dan staat iedereen op een kluitje om die trein te halen. Ja, nee, precies. Ja, de, de mondkapjes zijn, vind ik zelf wel echt heel fijn in het OV. Als ik daar twee keer per week voor naar school moet reizen... ...ik reis op tijden dat het gewoon rustig is. Maar bijvoorbeeld dinsdag was het zowel op de heenweg in de middag al gewoon ontzettend druk. Uh, heel veel mensen uit de sprinter uh, hier op Zandvoort en dan stap je zelf in. En dan is de trein wel leeg, maar dan zit je weer in diezelfde trein... ...waar net heel veel mensen op elkaar hebben zitten, het warm zitten hebben, zeg maar. Dus, ja. uh, en dan uh, ja, op de terugweg zit je dan met diezelfde mensen in de trein... En, uh, ik weet niet of het nodig is. Uh, natuurlijk voor Stanford is het goed dat er uh, toeristen blijven komen. En uh, ook gewoon mensen uit uh, Nederland naar Stanford. Uh, maar het is soms wel een beetje scheef als je dan ziet... Uh, de studenten die, uh, die uh, doen er al alles aan... Uh, om zo min mogelijk uh, activiteiten te kunnen organiseren. En dan uh, zit je wel met zulke grote groepen mensen in, in een trein. Ja, inderdaad. Nou, het is heel spannend. We gaan zo meteen uh, uh, na het nieuws, uh, of uh, we hebben nog eens een ander onderwerp. Ja. Dan gaan we vanmiddag nog praten met uh, de burgemeester over de coronamaatregelen. Dus wie weet heeft hij ook nog een paar goede tips en oplossingen. Voor, ja, voor de jongeren dan ook uh, vooral, uh, hoop ik. Maar uh, dat gaan we zien. We gaan nu eerst weer even naar muziek en dat is uh, nummer vier op de lijst. Uh, gaat u maar lekker luisteren en uh, wie weet, uh, weet u wel. Zelf hoe het nummer heet. Maar tot zo, we spreken dan met uh, Martin de Boer hè, van uh, Corendon. Juist. Oké, okay. tot zo. Col visino mezzo incipriato, el <middels> più bel sorriso spensierato, giri per il corso più affollato. Col toscatolome di novità. Oh, bella piccinina. En passi ogni mattina. Sgambettando lieta tra la gente. Canticchiando sempre allegramente. Oh, bella piccinina. Kantoor birichina. e diventi rossa rossa. Se qualcuno la perla. Door c'è una frase die bisbiglia. Ti fa l'occhio. Lintrik gli ha. Ti saluta. En se ne va. Quando tu sei sola al magazino e allo specchio provi un cappellino pensi sempre a quel giovanottino che ogni sera fuori ti aspetterà oh bella piccinina ja, en dat was Claudio Villa met La Piccinina. Het doet me weer denken aan de tijd dat ik mijn carrière begon... als dus afwasser in een Italiaans restaurant. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. We gaan het hebben uh, met Martin de Boer, als dat goed is. Martin hey, de Boer heb ik, ik aan de er. telefoon, als het goed is van uh, Corendon. Martin is er, ik ben er. Ah, gelukkig. Ja, ik hoor ook wat andere dingen, maar Martin is er, heel fijn. Ja, ik ben er. Uh, ten eerste, we mogen misschien wel zeggen gefeliciteerd met de aankoop van uh, de haven van Zandvoort. Dankjewel, dankjewel. Uh, maar we zijn natuurlijk wel heel erg benieuwd uh, waarom uh, Corendon de haven van Zandvoort heeft gekocht. Ja, want prachtige stand en daarnaast. Uh... Ja. Ja, ook uh, hier, net als eigenlijk uh, bij, uh, bij de strandtent die voor, bij de cottage. Uh, ja, kwam deze gelegenheid, uh, diende zich uh, aan. En ja, toen uh, hebben we ja, al wel enig tijd geleden gekozen om uh, die over te nemen. Ik begrijp het. Nu... De buurman is wel altijd maar één keer te kopen, hè? De, de buurman is maar één keer te kopen, ja. En uh, je staat nu op het strand, denk ik... Nee, ik sta bij, uh, bij een voetbalvereniging. Oh, oké. Okay. Uh, want ik, ik hoorde de wind waaien, en je denkt, nou, dat, is ja, dat klinkt als Zandvoort uh, op de boulevard. Nee, nog niet, nog niet. Dat is vanmiddag weer. Oké. Okay. Um, en wat gaat er veranderen aan de haven? De haven is natuurlijk een, een begrip in Zandvoort. Um, maar ik kan me ook voorstellen, dat is een begrip ook buiten Zandvoort... dat uh, daar nog wel wat gaat veranderen. Nou, eigenlijk moet je... U zegt het eigenlijk al heel goed: het is een begrip en uh, het is een baken in Zandvoort. En ik denk, gelopen uh, ja, blijft het ook zo. En uh, het blijft zeker de haven voor u. Oké, okay, het wordt dus niet uh, in dezelfde stijl als het uh, de, de, de, nee. de Barefoot Cottage uh, omgezet. Nee, nee. nee. dat blijft de Corinto Beach Club en de haven blijft de haven. Oké, okay. Nou, dat is ook weer een, een, een spannend iets. Kunnen dan eens ja. dus aan het uitbreiden in Zandvoort? Uh, het, het hotel. Hoe staat het daarmee? Ja, dat, dat door alle corona-ontwikkelingen. Zoals u weet zijn wij als reisbedrijf en hotelbedrijf heel, heel, heel, heel fors geraakt door ja. corona. En ja, alles is wel even iets opgeschoven. En ja, we moeten we eerst zien hoe we hier uitkomen Want we zijn nog niet van corona af. Nee, dat begrijpen we. Maar het geeft natuurlijk wel tijd om... Uh, want uh, voordat er iets gebouwd wordt, hebben we in zandvoort al gemerkt. Dan kun je wel jaren bezig zijn. Sommige plannen ja. liggen er al tien. Dus dat geeft wel tijd om de, de voorbereidingen um, um, op te, te optimaliseren. Ja, nou ja, we hebben het als bedrijf op dit moment ontzettend druk met alle ontwikkelingen. Hè, de veranderingen rondom corona. We hebben ja. een ander hotel moeten ombouwen. Uh, we zijn er continu wel mee bezig. Uh, alleen ja, we moeten echt deze crisis eerst uh, doorkomen als bedrijf. Uh, die echt op de reis is dat heel fors, is nog steeds elke dag. Ook nu weer met uh, code rood voor de uh, provincie Noord-Holland en Zuid-Holland. Ja. Voor de Belgen en Duitsers. Dus het, we hebben elke week wel nieuwe ontwikkelingen. Uh, maar ja, we, we blijven daar zeker mee bezig. En we zien ook uh, regelmatig nu, want we hadden het net over parkeerbeleid... Uh, een een shuttle op en neer rijden. Ja. Uh, hoe vaak ja. gaat die en uh, zitten daar ook veel mensen in? Ja, het is, het is ongelooflijk. Maar uh, het Costa Alanda-concept uh, binnen ons hotel in Badhoefdorp... Ja. is eigenlijk een, uh, is een uh, geweldig succes geworden. Ook door de hele mooie zomer en nu nog door de mooie nazomer. Uh, en eigenlijk rijden we nu zes keer per dag uh, richting Zandvoort en weer terug. Uh, om onze gasten die in Costa Landa te zitten naar Zandvoort te brengen. En dat blijven we ook doen tot eind oktober. Ja, ja. En, de, de, de zitten er ook. en gaan de, maken er veel mensen gebruik van? Ik denk 90% willen uh, naar Zandvoort. Oh, dat is uh, fantastisch nieuws voor, uh, voor ons dorp natuurlijk. Ja. ja, en ik denk dat dat ook uh, gewoon de hele winter door blijft staan. En dat hebben uh, daarmee ook geen parkeerdruk, dus dat geldt ook weer. Ja, ja. En, uh, ja, en als wij de reviews zien, ik heb afgelopen week weer een nieuwe uh, versie gezien van de van de reviews van de mensen. Ja, en die vinden het geweldig vertoeven in het Zandvoort. Ja, en uh, kunnen ze tot laat blijven? Kunnen ze ook in Zandvoort blijven eten? Of moeten ze om vijf ja, uur al weer in de bus terug? Nee, nee, nee, nee. Nee, tot tien uur. Tot tien uur avonds. Tien uur gaat de laatste bus, uh, als u uh, geboekt heeft het Corendon Village Hotel, kunt u ook besluiten om daar de avond uh, diner te uh, nuttig. Oké, okay. en mensen kunnen op en neer uh, en mogen ook uh, niet Corendon gasten mee? Vanaf nu, uh, nou ja, niet vanaf uh, het hotel. Maar ja. wel uh, vanaf nu mogen ook weer niet Corendon gasten in het hotel of in uh, de strandtent eten. Oh, die mogen er wel eten, maar ze mogen niet ja. mee naar, uh, met, met de bus? Nee, nee, de bus is, nee. Ja, we hebben geen plek anders. We hebben zoveel kamers. En wow. dat, ja, dus we moeten al die mensen naar Zandvoort brengen met bus. Ja, nee, dat is logisch natuurlijk. En die moeten ook weer terug. Dus die moeten hun plaatsje, plaatsje uh, verzekerd zijn. Precies. Dus ja, dat, alle... is even, dat is de, de, de logistiek. En Tegenwoordig moet alles gereserveerd worden van tevoren. Je kunt niet uh, de bussen vol zetten in verband met alle coronemaatregelen. Dus, dus ja, dus dat, helaas kunnen we niet uh, andere mensen meenemen. Ja, maar, maar even de vraag, even uit nieuwsgierigheid. Ik reis zelf uh, regelmatig met de bus, uh, maar niet met de Correnton bus dan. Uh, daar mogen we gewoon uh, met z'n allen in zitten en uh, ook naast elkaar zitten. Is dat uh, in, uh, in een uh, touringcar Car ook? Zo, of mag dat? Ja, dat was de, de, eerste, de eerste weken toen we begonnen met uh, ons. Uh, ...concept in, uh, mocht dat niet. En later uh, is de RIVM-maatregel... ...daar aangepast en iedereen heeft mondkapje op... ...en nu mag iedereen naast elkaar zitten. Oké, okay, dus je mag wel gewoon met z'n 30 of z'n 40 ja. de stoelen zijn in de bus. Ja, nou, dat Komt. Dat scheelt ook wel weer ietsje... Uh, dat scheelt, absoluut, absoluut. En, uh, ja, en, en natuurlijk, jullie weten dat als geen ander... ...als inwoners en, en, en betrokkenen bij Zandvoort... ...ja, de eerste weken leer natuurlijk veel... ...want ja, nu gaan de bussen... ...heel vroeg weg op mooie dagen om niet vast komen te staan uh, later op de dag. Ja. ja, want het antwoord is natuurlijk uh, uh, helemaal uh, vol uh, ja. met dit prachtige weer. Ja, en dan uh, op die hele mooie zomer... Uh, is <middels> natuurlijk af en toe het geval dat uh, vast kwamen te staan... En uh, nou ja, nu gaan we eerder weg en dan vinden mensen alleen maar prettiger hoe eerder ze in Zandvoort zijn, hoe beter het is. Oké, okay, en dan heb ik een andere eh, vraag, want dat beluisterde net uh, dat jullie hier misschien mee door willen gaan, ook in de winter. Uh, dat is natuurlijk ook wel erg goed, de spreiding van het toerisme over het uh, jaar. Ja, ja dus, dus daar zijn we ook uh, samen met Zandvoort Marketing nu mee bezig. Wij, wij blijven naar Zandvoort toe rijden en uh, we gaan kijken wat we daar aan kunnen bieden. Um, dus hè, onze, De, de, de Correndon Beach Club blijft natuurlijk uh, tot uh, eind oktober open. Uh, en de haven blijft natuurlijk, uh, die gaat dan uh, het hele jaar rond. Dus daar gaan we gewoon. Uh, ja, we blijven mensen naartoe brengen en dan kunnen ze daar uh, koffie en gebak uh, nemen of een lunch. Uh, en we proberen om uh, samen met Zandvoort Marketing andere activiteiten te ontwikkelen. En ja, Zandvoort Goes Wild uh, heb je straks. Nou, daar, daar gaan we mee, in, mee participeren. Oh, wat gaat de Corindon doen met Zandvoort uh, Goes Wild? Nou, ik ben nu in uh, gesprek erover. Dus uh, ah. ik, ja, ik, ik ben het voorwaardig als ik nu al zeg. Maar we zijn wel bezig met wat leuke dingen. Ik, uh, ik zie een aanleiding om uh, u binnenkort weer uit te nodigen voor uh, een, uh, kom, een nieuw item. Ik kom die kant op. Het, het is, vandaag moest ik echt even met mijn zoon mee, omdat uh, mijn vrouw niet is. Maar uh, ik moest even naar de voetbal. Maar uh, ja, ik kom graag langs. Ja, we horen graag gewoon in de uitzending om te vertellen wat de, de bijdrage wordt van uh, Corindon en Zandvoort-Kooswaald. En alle andere nieuwe plannen die er zijn. Ja, nou... Helemaal goed, ik uh, ben, uh, kom graag langs. Oké, okay. vriendelijk bedankt voor uh, uw bijdrage en een uh, fijne dag ja, nog. <middels> I know where die nog wat wilde studeren, hebben we geluisterd naar ESMC-kwadraat. En dat bedoelen we niet de formule van Einstein... maar Big Audio Dynamite, die heeft dat voor ons gespeeld. We zijn iets eerder klaar, dus we gaan u vast vertellen... verklappen wat we straks in het volgende uur gaan doen... van uh, Goedemorgen Zandvoort. Dat wordt natuurlijk dan Goedemiddag Zandvoort. We gaan praten over parkeerproblemen. Jazeker, daar zijn we weer. Met uh, Tom van der Veen uh, van Hotel Keur en de Hotelvereniging. Die gaat er van alles en uh, nog wat over uh, delen met ons... En ja, het is niet genoeg. We hebben niet genoeg parkeerplaatsen... maar we kunnen ook niet genoeg krijgen om erover te praten. Want het volgende gast is wethouder Ellen Verheij. En u raadt het al, het gaat over de gang van zaken rond het parkeerbeleid. En ja. we gaan afsluiten... Ik hoorde daar een toevoeging. Ja, op een gegeven moment moeten we het parkeerbeleid natuurlijk wel een plekje geven. Maar er is voor deze keer inderdaad genoeg parkeerplaats voor dit onderwerp. Ja, we kunnen dit onderwerp voor voorlopig weer ergens op de plank parkeren. Um, we hebben daarna David Molenburg, onze burgemeester. En die gaat praten over het effect van coronamaatregelen op Zandvoort. En natuurlijk over alle nieuwe maatregelen die er zijn. Hoe we die gaan handhaven en hoe we hopen dat die zinvol zijn... Uh, en u heeft het al begrepen. Er zijn hier kritische vragen, niet alleen van mij, maar ook van onze technicus Jelmer Koper. Uh, dat wordt het. En we gaan nu nog even luisteren naar een heerlijk stukje muziek. Live is live van Opus. Taking back the crown. I'm all dressed up and naked. I see what's mine and taking. back oh, oh yeah. The crown so close I can taste it. I see what's mine and taking. Taking the crown. Oh oh yeah. Sick of phantom velvet sofas, lavish mansions intertwined.